Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien kunnen we binnenkort toch dansen op een festival. Morgen maakt het kabinet bekend dat er een einde komt aan de anderhalve meter regel... en dat je vaker je corona QR-code moet laten zien. Het leek er even op dat er geen versoepelingen aankwamen voor evenementen en festivals, maar dat is niet zo, zegt demissionair minister van Engelshoven bij WNL. We nemen de besluiten uh, pas morgen. Ik heb ook de afgelopen weken met de evenementensector en met de festivals, zijn we in heel nauw contact geweest. Om ook te kijken hoe we de ervaringen vanuit de eerdere Fieldlabs, we hebben natuurlijk van alles uitgeprobeerd, gewoon toch kunnen verwerken in een besluit. En ik heb goede hoop dat dat morgen echt de goede kant op gaat, ook voor de evenementen. Wat het precies gaat betekenen voor de evenementensector... wilde de minister niet zeggen. Uber-chauffeurs zijn geen zelfstandigen. Dat heeft een Nederlandse rechter vanochtend besloten. De vakbond FNV had de zaak aangespannen. Ze vinden dat Uber de chauffeurs gewoon in dienst moet nemen... en niet als schijnzelfstandigen moet behandelen. Platformen zoals Uber krijgen vaker dit soort rechtszaken aan de broek. Eerder besloot een rechter dat Deliveroo zijn bezorgers ook niet als zelfstandigen mocht behandelen. Voor het eerst heeft Marvel een Emmy binnen weten te slepen. Een van de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De superhelden Disney Plus-serie WandaVision won drie van die beeldjes. Vannacht was het eerste deel van de prijsuitreiking met de kleinere prijzen. Volgende week zondagnacht worden de Emmys voor bijvoorbeeld beste serie en acteur uitgedeeld. Duizenden mensen gingen gisteren de straat op om te protesteren tegen de woningnood. Ze willen dat, dat er betaalbare huizen komen. Een boer uit een dorpje in Flevoland wil hier niet op wachten en schiet woningzoekenden te hulp. Op zijn eigen grond bouwt hij huizen voor ze. Daar zijn deze jonge mannen heel blij mee, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ik ben 28 jaar en woonachtig in Espel. Nog bij mijn ouders. En ik hoop volgend jaar dat ik dan hier kan starten aan mijn eigen plekje. Het gaat hartstikke goed thuis. Maar op een gegeven moment wil jij gewoon een keer. Uh... Nou voor jezelf wat beginnen. De boer wil jonge mensen graag in de omgeving houden. Er worden acht huizen voor jongeren uit de buurt gebouwd... zonder dat er een projectontwikkelaar of makelaar helpt. Het weer nog zonnige periode, maar in het noorden komt ook bewolking voor. Vanmiddag is het 21 graden en maar weinig wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Man to lights, well, I've in The times we had when we were younger. I'm like growing old without you, it leaves me with the hunger.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 zijn er ook nog andere manieren om in contact te komen met mensen die, nou ja, die dat kleine duurtje of dat kleine steuntje in de rug nodig hebben om te vragen om hulp? Ja, ik denk dat onze samenwerkingspartners in Zandvoort best wel veel aandacht besteden aan het Jeugdfonds mensen daarop wijzen. En zo'n campagne, zoals ze nu doen.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 Off your clothes, pretend that it's fine A little more hurt won't kill you too. Uh, wachten op verbinding uh, met uh, Jan Lammers. Uh, volgens mij gaat Pim het nu nog een keer proberen ja. om, uh, om Jan... We draaien, we draaien, we draaien uh, het volgende nummer. Even kijken. Wake me up before you go go van Wem. Is dat... Uh, nee. oh. Ik heb een andere. Oké. Okay. Ja, het reserve nummer. Dat is uh, Half Life van Runaway. Kom. En dan zometeen uh, contact.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 Test de mirror voor the pace you out ik. Searching voor een new skate: I scan die exits dat embrace easy. My light out of me is ik heb muziek nog steeds nu uh... Ja, dankjewel, Jan. ja Goedemorgen Jan Lammers. Wat fijn dat we je aan de telefoon hebben, want. Uh...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 ingekort want wij willen praten met Ronald Cassé over de IVN wandelingen anders hebben we niet genoeg tijd voor je. Goedemorgen. Goedemorgen met Ronald Cassé. Ja, wat fijn. Ja. Excursietijd. Ja. Ex excursie en wandelingen. Ja, klopt. Um, ik wil eigenlijk vooral ingaan op één um, excursie die um, echt voor ja vlakbij Zandvoort is zeg maar, bij Panassia. Ja.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 Nou ja, goed. Je kunt dus alles doen. Hè. Je kunt meelopen met, met excursies, maar je kunt inderdaad ook meedoen met excursies. Met dat is wel bijzonder. Ja hoor, ze staan allemaal genoemd op de, op de website. We hebben ja. uh, die negentiende natuurlijk dat koren. We hebben ook een hele leuke, dus voor Zandvoort is dus ook niet zo ver weg, uh, bomen in de oude binnenstad van Haarlem. En dan ja. gaan we met name een aantal hofjes bezoeken.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 En uh, dan kun je dus Leontien kun je, uh, aanhoren. Nou, zij kan daar heel veel over. Ja, getellen. ze kan prachtig. Heel interessant. Het boek. Ja, het boek ja. is ook fantastisch. Dat is even mijn mededeling. Ik hoop dat ik dat uh, nog net even binnen de tijd ja. kan Ja, uh, Helemaal goed. Dan ja. uh, ga ik uh, nu afsluiten. Ik wens je een heel fijn weekend. Dankjewel voor je ja. tekst. En uh, tot volgende keer. Tot volgende uh, keer.